11 uur, Gert Kluck met het NOS-journaal. Het treinverkeer in het hele land gaat gebukt onder het noodweer. In het zuiden rijden nauwelijks treinen. Ook op veel andere plaatsen zijn er problemen. Zo rijden onder meer op het traject Utrecht-Arnhem en tussen Amersfoort en Weesp geen treinen. Door blikseminslagen zijn elektrische en beveiligingssystemen uitgevallen. Ook zijn er trajecten waar de bovenleiding defect is of het spoor wordt versperd. De NS zegt dat waar het kan bussen zijn ingezet. Volgens de spoorwegen komt hoe dan ook iedereen thuis. Spoorbeheerder ProRail heeft tientallen storingsploegen ingezet. Morgen rijden de treinen volgens Dns NS zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling. Reizigers wordt wel aangeraden om de reisinformatie te raadplegen voor ze van huis gaan. Uit het hele land komen meldingen over schade door het noodweer en wateroverlast. Het KNMI heeft opnieuw voor het hele land... een waarschuwing voor extreem weer afgegeven... vanwege een nieuwe storing die eraan komt. Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het Internationaal Monetair Fonds. De Franse minister van Financiën is gekozen door de 24 leden van het IMF-bestuur. Haar benoeming werd al verwacht. Het betekent dat het IMF voor het eerst wordt geleid door een vrouw. Christine Lagarde wordt voor vijf jaar benoemd. Ze volgt Dominique Strauss-Kaan op, die vorige maand bij het IMF opstapte nadat hij in New York was gearresteerd... op verdenking van verkrachting van een kamermeisje. De enige tegenkandidaat van Lagarde... was de president van de Centrale Bank van Mexico, Agustin Carstens. Hij kreeg te weinig steun. Bij een aanval door gewapende mannen op een hotel in Kabul... zouden vanavond tien mensen zijn omgekomen. Het hotel werd vanavond aangevallen door een groep gewapende mannen. Ze zouden het gebouw zijn binnengedrongen en het vuur hebben geopend. Tenminste, één van hen zou zichzelf hebben opgeblazen... Het Intercontinental Hotel in Kabul is populair... onder Westerlingen en Afghaanse regeringsfunctionarissen. cda vicepremier Verhagen vindt het onbehagen van veel Nederlanders... over veranderingen in de maatschappij begrijpelijk. Blijft Nederland Nederland als er zoveel buitenlanders bijkomen... en waarom passen nieuwkomers zich niet aan? Noemt hij voorbeelden van terechte zorgen. Verhagen vindt dat het CDA en andere traditionele partijen... daar niet goed mee zijn omgegaan. Hij zegt dat het benoemen van het onbehagen niet kan worden overgelaten aan populistische partijen. Een groot deel van de mensen die hun toevlucht zoeken tot PVV of SP zijn Onze Mensen al dus verhagen in een toespraak voor een partijsymposium. Hij vindt dat het CDA een antwoord moet vinden op het onbehagen. Het populisme zal nooit het antwoord kunnen zijn, al dus de vicepremier. De Utrechtse automarkt verhuist volgend jaar april naar Beverwijk. Dat heeft de gemeente Utrecht bekendgemaakt. De wekelijkse automarkt op het veemarktterrein in Utrecht... is een van de grootste automarken van Europa. Eigenlijk zou die al op 1 januari dicht hebben gemoeten... omdat de gemeente op het terrein 500 huizen wil laten bouwen. Vandaag besloot de gemeente Utrecht om de verhuizing uit te stellen... om de automarkt meer tijd te gunnen om de activiteiten te verplaatsen. In Beverwijk krijgt de automarkt een terrein van 10 hectare dicht bij de A9. Sinds vandaag twittert ook De Paus. Met een persoonlijke tweet heeft Paus Benedictus een nieuwe website van het Vaticaan officieel in gebruik genomen. Lieve vrienden, ik heb zojuist www.nieuws.va gelanceerd, twitterde De Paus. De site is een van de manieren waarop de rooms-katholieke kerk op een eigen tijdse manier met de gelovigen wil communiceren. De site bevat nieuwsfoto's en ook links naar andere media van het Vaticaan, zoals de krant Osservatore Romano. Voetballers Kevin Strootman en Dries Mertens maken de overstap van Utrecht naar PSV. De Eindhovense club is het met Utrecht eens geworden over een transfersom van zo'n 13 miljoen euro voor het duo. PSV moet nog wel de gesprekken met de spelers afronden. Nieuws werd bekendgemaakt door de technisch manager van PSV, Marcel Brands. Dat deed hij na de Eindhovense raadsvergadering, waarin groen licht werd gegeven voor het reddingsplan van de club. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om 49 miljoen euro te lenen. En met dat geld de grond te kopen onder het PSV-stadion en het trainingscomplex. Tijdens de Champions Trophy in Amstelveen hebben de Nederlandse hockeysteurs de groepsfase afgesloten met een gelijkspel. Tegen Nieuw-Zeeland bleef het 0-0. De ploeg van Nederland was al zeker van een plaats in de winnaarspool. Door het verlies van Duitsland stonden de Nederlandse vrouwen al tweede. In de kampioenspool speelt Oranje donderdag tegen Argentinië en zaterdag tegen Zuid-Korea. De Tsjechische Petra Kvitova heeft in Londen de halve finales van Wimbledon bereikt. Ze versloeg Tsvetana Pironkova uit Bulgarije in drie sets. Ook Maria Sharapova bereikte de halve finales. Zij versloeg Dominika Tjibulkova in twee sets. Eerder vandaag ging de Duitse Sabine Lisicki door naar de halve finales... ten koste van de Franse Marion Bartouli. Het weer, hevige onweersbuien met hagel, zware windstoten en plaatselijk wateroverlast. De wind draait geleidelijk naar het westen en de hitte wordt daardoor ook verdreven. Morgenochtend vroeg in het oosten nog enkele buien. Vanuit het westen droger en steeds meer opklaringen. Het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie. A2 zet een bos richting Utrecht. knooppunt Everdingen. De verbindingsweg is dicht door wegwerkzaamheden. En op de A10 Ring Amsterdam, het komplein richting Watergraafsmeer, tussen Sloot en de rij staat een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Ook uw bedrijf krijgt hier last van. Heeft u al bedacht hoe u dit gaat oplossen? Mercer helpt graag.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 Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het IMF. En Martine Aubry kan in zijn plaats kandidaat worden... voor de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk. Kortom, een geweldige vrouwenrevanche. De een zijn schwans, is de ander zijn kans. Spirits in the material world van de police was dit. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, morgen weer. Nou, eigenlijk. De cruciale dag voor Griekenland, want dan wordt er gestemd... ja of nee, het bezuinigingspakket. Maar wat betekent dat nou eigenlijk precies voor de gewone Griek? Dat gaan we zometeen vragen aan correspondente Conny Kees. en europarlementariër Thijs Berman praat ook mee. Minister Vragen sprak vanavond op een partijbijeenkomst in Den Haag... en het gerucht over de inhoud vloog vooruit. Verhagen gaat mee in vrees voor buitenlanders, kopte de NSC... En wat heeft hij nou precies gezegd? Schurkt hij inderdaad steeds meer tegen de PVV aan. Hans-Andrega zat in de zaal en die weet het dus precies. En ook stellen wij de vierde kandidaat voor de titel Politicus van Morgen aan u voor. En u gaat dan stemmen. Dat is de gedachte, dat is het idee. Om oh, maar eens even een door mij gehate radioreclame te quoten. En morgen zitten ze dan alle vier bij Clary Polak in het slotdebat. En we besteden ook nog aandacht aan dokter Rad, de godvader van de Nederlandse graffiti. Zijn leven was kort maar heftig. Hij werd 21 jaar en stikte in zijn braaksel na het leegdrinken van een fles methadon. Dat werk over zijn leven en invloed verscheen een boek. En om 5:12 voor 12 vraag ik de Nederlandse scheidsrechter Kevin Blom... hoe hij de voetbalwedstrijd tussen de Egyptische nummers 1 en 2... denkt te gaan fluiten. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 28 juni. Nou, op sommige plaatsen is toch echt wel sprake van noodweer. En in het zuiden van het land zijn grote problemen met de dienstregeling... door blikseminslag. Veel regen... Bijvoorbeeld in de buurt van Geldermalsen, daar is zo'n 90 mm regen gevallen. En dit is de Ridderkerk. Op sommige plaatsen in de regio Rotterdam zijn hagelstenen gevallen van 2 tot 3 centimeter groot. De Rijkswaterstaat waarschuwt op dit moment weggebruikers voor gevaarlijke rijomstandigheden. Er uh, kan veel water op het wegdek ontstaan. En we adviseren weggebruikers uh, die niet de weg op hoeven te gaan, ook niet de weg op te gaan. Tom denkt dat de winst de helft lager zal zijn dan eerder verwacht. En dat komt veel minder los. Het noodweer dat de afgelopen uren en op dit moment ons land teistert. Erg onrustig is het ook in Athene. Maar daar kwam het vuurwerk van de demonstranten tegen de volgende bezuinigingsgolf die de regering wil doorvoeren. Het is spannend of de Griekse premier Papandreou die bezuinigingen van 28 miljard euro door het parlement weet te krijgen. Het is een dubbeltje op zijn kant, want er is veel verzet. Als het parlement tegenstemt, gaat de hulp van ruim 100 miljard euro niet door en lijkt een bankroet van Griekenland onafwendbaar. Straks hier dus meer over. Sommige toeristen hebben alweer spijt van hun trip en reageren verbolgen op de algehele staking van 48 uur. We komen uh, hier om Griekenland te sponsoren uh, en om hun economie weer uh, op te het was niet echt lekker wakker worden voor de top van chemiepak in Moordijk. De politie lichtte ze in alle vroegte van hun bed. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van een aantal serieuze overtredingen. Wij denken dat zij opzettelijk gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen... op een plaats waar dat niet mocht. En op die plaats waren dus ook niet de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen... om dat soort goederen op te kunnen slaan. Maar wacht even, dat zijn toch zaken die overheden moeten controleren? Wij richten ons uitsluitend op de oorzaken van de brand van 5 januari-jongstleden. Er komt ook een onderzoek naar de brand die gisteren woedde in het verpleeghuis in Nieuwegein. Negen mensen kregen zoveel rook binnen dat ze levensgevaarlijk gewond raakten. Volgens de directie van het verpleeghuis is de evacuatie volgens plan verlopen, maar burgemeester Bakhuis wil dat zeker weten. En dan is wat mij betreft ook wel de vraag of de regels die we hebben en de afspraken die we gemaakt hebben daarover, of je dan inderdaad voldoende hulp kan, kan geven. Als laatste nog even goed nieuws. Het gaat beter met Happy Feet, de keizerspingwin die vorige week op een strand in Nieuw-Zeeland opdook. Het dier is enkele keren geopereerd om drie kilo zand uit zijn maag te spoelen. Dat had hij opgegeten omdat hij dacht dat het sneeuw was. De dokter is erg tevreden over het herstel. He was of of dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ewout hey, de Jong, wat staat er in de krant van morgen? We beginnen met de Volkskrant dan. Nederlandse politietrainers die volgende week vertrekken naar Kunduz... staan op de dodenlijst van de Taliban. Ze moeten rekening houden met infiltranten die zich voordoen... als politieagent en het vuur op hen zullen openen. Dat verontrustende nieuws dus. Daarmee opent de Volkskrant. Die heeft gesproken met een woordvoerder van de Taliban. Taliban-infiltranten hebben wel succes gehad... met het vermoorden van NAVO-trainers. Sinds maart 2009 zijn er zeker 36 gedood door politierecruten... of mensen die zich voordeden als Afghaanse politieagent of soldaat. Een bestuurslid van de Nederlandse Politiebond... vraagt zich in de Volkskrant af of de missie in Kunduz... die volgende week begint, wel door moet gaan. Donderdag is officieel de laatste dag van Noud Wellenk bij de Nederlandse Bank. Morgenavond nemen de financiële wereld en de politiek al afscheid van hem. De Telegraaf sprak met een aantal mensen die hem goed kennen. Hun oordeel is redelijk positief, valt op te maken uit de tekst die de krant ons heeft toegestuurd. Wellenk was 14 jaar de hoogste baas van de Nederlandse Bank. En vooral de laatste jaren waren spectaculair, met een subprime krediet- en schuldencrisis. De belastingbetaler spendeerde tientallen miljarden om de bankensector overeind te houden. ABN Amro kwam in staatshanden en Van der Hoop, ISAFE en DSB vielen om. Wellenk doorstond soms met moeite de storm. Aldus de Telegraaf. Het financiële dagblad van morgen heeft aandacht voor The Greenery. En dat is de grootste groente- en fruitveiling van Nederland... die in 1996 is ontstaan uit een monsterfusie van coöperatieve veilingen. De greenery, greenery moest de tuinbouwsector in staat stellen... om krachtig te onderhandelen met de steeds groter wordende supermarktketens. En dat is niet gelukt, want de prijzen die de consument... voor bijvoorbeeld tomaten of courgettes betaalt... zijn nog altijd vele malen hoger dan wat de teler ervoor krijgt. En daarnaast zijn de omzet en het marktaandeel van de greenery gedaald. Deskundigen uit de sector... Trekken in het FD dan ook de conclusie dat het project mislukt is import van buitenlandse hash kan achterwege blijven... wanneer in Nederland de wietteelt wordt gelegaliseerd. De know-how is aanwezig om in kassen zonne-kunstlicht de cannabissoorten te telen... die nu bijvoorbeeld in Marokko worden verwerkt tot hash. Spits schrijft dat morgen over een voorstel voor legale wietteelt... dat over een maand verschijnt. Een van de initiatiefnemers is een Maastrichtse koffieshophouder. Hij spande een proefproces aan tegen de wietpas... waarmee de verkoop van hash en wiet aan buitenlanders verboden wordt. Morgen is de uitspraak in het proefproces. Ver Verkopers, telers en wetenschappers, vertegenwoordigd in de Taskforce Handhaving Cannabis, willen dat reguliere tuinbouwers met een vergunning wiet gaan telen in kassen. Die wiet kan streng worden gecontroleerd, zodat het gehalte van de werkzame stof THC onder de 15% kan worden gehouden. Met het heffen van belastingen en accijns kan jaarlijks een slordige 840 miljoen euro worden binnengehaald. Bovendien kan er flink worden bespaard op de politieinzet. En omdat bij legalisering van wiet de kostprijs omlaag gaat, wordt het voor criminelen minder interessant om zich op die wietteelt te storten. Het hele verhaal staat morgen in Spits. In de verdieping in Trouw aandacht voor alternatieve straffen. De krant heeft een compacte introductie. die eigenlijk alles wel zegt. strenger straffen staat in Nederland hoog op de wensenlijst van het kabinet. In Noorwegen zien ze meer in een soort heropvoeding. ze laten gevangenen er min of meer normaal meedraaien. in een dorpsgemeenschap op een eiland. Het leven op het gevangeniseiland Bastoy. is. Net zo goed als op het platteland en erg leerzaam schrijft Trouw. Hard straffen werkt averechts, zeggen de Noorden. Wat wil je liever, een buurman die na vele jaren achter de tralies wordt vrijgelaten... of een buurman die geleerd heeft zich te gedragen als buurman? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Langzaam de hoek om. Fleet Foxes met het nummer Lorelei. U hoort het net al. Opnieuw een heel belangrijke dag morgen voor Griekenland. De Grieken moeten meer bezuinigen van Europa. En Morgen stemt het Griekse parlement over die nieuwe maatregelen. Maar wat zijn die nieuwe maatregelen en wat betekenen die voor de Grieken? Daarover ga ik praten met correspondent Connie Kees in Athene. Dag, Connie. Dag, goedenavond. Ja, ja, jij maakt lange dagen, hè? Ja. ja en met de Europarlementariër Thijs Berman van de Partij van de Arbeid. Dag, meneer Berman. Goedenavond. Ja. Connie, ik begin bij jou. Opnieuw bezuinigingen. 28 miljard, gigantisch. Wat zijn de belangrijkste maatregelen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, een groot deel van die maatregelen bestaan uit meer belasting. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en ik kan een paar van die maatregelen noemen. Dat is bijvoorbeeld dat de belastingvrije voet van 12.000 euro per jaar naar 8.000 gaat. Uh, dat betekent bijvoorbeeld dat mensen met salarissen van iets meer dan 700 euro per maand ook belasting moeten gaan betalen. Dus 10%. Uh, er zijn wat uitzonderingen. Jongeren uh, vallen daar niet onder, gepensioneerden, uh, gehandicapten. Daarnaast komt er ook een extra solidariteitsbelasting vanaf 12.000 euro per maand. En Dat begint met 1% voor uh, de lagere inkomens en dat loopt dan op tot 4% voor de hogere inkomens. En 5% extra voor uh, ja, parlementariërs en hoge ambtenaren bij zowel de lokale als de, de landelijke overheid. Okay. En nou ja, Al die maatregelen treffen ja, eigenlijk. Uh, Miljoenen Grieken, en ja, voor een groot deel uh, toch de, de lage en de, de middeninkomens. Ja. Uh, vooral de hogere inkomens waren in het verleden goed in belastingontduiking. Uh, toch? Uh, wordt steeds gezegd, ja. ja Hoe komen ja. zij er bij deze bezuinigingen vanaf? Nou ja, ook, ook, ook zij krijgen ja. extra belastingmaatregelen over zich heen, hoor. Bijvoorbeeld uh, ja, extra belasting van luxe auto's, uh, privéjachten, uh, villa's en, en zwembaden. Zitten bijvoorbeeld ah, ook? Ja. ja. Maar zo'n belasting op zwembaden was er toch al, maar die werd... Toch massaal ontdoken? Die, of, precies. Die, ja. Er waren duizenden mensen die mooie zwembaden hadden naast hun villa's... maar daar niets voor betaalden. En uh, ja, de, de, de belastinginspectie die is, uh, is daar wel het, la, het afgelopen jaar mee bezig geweest. Dus uh, er zijn wel uh, mensen al aangepakt. Maar ja, als ze nu worden gepakt, dan moeten ze dus nog meer belasting gaan betalen. Heb jij een zwembad? Nee. <laughs> ja, het zou nee. toch kunnen? En, dat is toch niet echt een enorme luxe? als Het is daar altijd ontzettend heet in Griekenland. Hoe duur wordt het dan eigenlijk, het hebben van een zwembad? Weet je dat wel? Nee, dat, dat weet ik niet precies. Ik kan alleen maar zeggen dat uh, de, me de mensen betaalden over het algemeen niet... Uh, over, hm. over zo'n zwembad. Die betaalden geen belasting over het aanleggen van de zwembaden. Er is wel, uh, wel eens geprobeerd om via uh, zeg maar de aannemers die die zwembaden aanlegden... Uh, om, om een getal boven water te krijgen. Maar uh, ja, dat heb ik nu zo niet in mijn nee. hoofd. Nee, maar goed, uh, er moet dus beter gecontroleerd worden op die zwembaden... maar er wordt enorm gesneden op het ambtenarenapparaat. Dus, dus ook op die belastinginspecteurs, neem ik aan. Ja, zeker. Dat gebeurt ook. Maar ja, het punt hier in Griekenland is... is dat er natuurlijk een enorm uitdijend en duur... vooral ook uh, overheidsapparaat is. Uh, en ja, uh, in die publieke sector... Uh, daar moet juist uh, gesneden worden. Dus uh, er moet een vermindering van het aantal ambtenaren komen. Dat is in het afgelopen jaar ook wel gebeurd. Er waren er nou, tegen een miljoen. Uh, er zijn er nu 70.000 tot 80.000 laatste jaar al verdwenen. Uh, dat gaat... Uh, ja, nog verder. Want voor de tien ambtenaren die met pensioen gaan of op een andere manier uh, weggaan, wordt er maar eentje aangenomen. Ja. Verder worden er bijvoorbeeld ook departementen samengevoegd en afdelingen uh, ja, opgeheven. Ja, en van wie hangt het morgen af of die stemming goed uitpakt? Of tenminste. Ja, het is net hoe je het ziet, natuurlijk, maar uh, of, of ze die bezuinigingen door kunnen gaan? Nou ja, ik denk dat het toch voornamelijk af, afhangt van de, de socialistische fractie in het parlement. Die heeft 155 van de 300 zetels. En uh, ja, daar, daar zit dus de vraag of uh, premier Papandreou dat gaat lukken of die. He, zijn partijleden le ervan overtuigd heeft... dat het nodig is om voor dit bezuinigingspakket te stemmen. Ja. Nu is er al uh, bekend dat er uh, één parlementslid... een socialistisch parlementslid... Uh, waarschijnlijk tegen gaat stemmen. Er zijn er drie die twijfels hebben. Maar waar, ja, waar, de, waar de socialisten vooral bang voor zijn... De premier Papandreou en zijn ministers dan... is dat er verrassingen komen. Dus mm -hmm. dat er uit de hoge hoed opeens nog mensen komen... die toch tegen gaan stemmen. Ja. Terwijl ze verwacht hadden dat ze voor zouden stemmen. Ik hoop even naar uh, Brussel, naar Thijs Berman... Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Ja, uh, u hoorde, het hangt af van de socialisten. Die moeten toch verscheurd worden door deze stemmen? Oh ja, de minister van Financiën, Venizelos, heeft ook gezegd dat deze bezuinigingen oneerlijk zijn. Maar hij heeft er ook bijgezegd gezegd dat ze nodig zijn, dat Griekenland er niet onderuit kan. Dat zijn die socialisten zich daarvan de pas ook wel heel goed bewust. Het land heeft enorme fouten gemaakt, ja... Dan moet je wel voor Er kan geen premie zijn op slecht gedrag. We kunnen het niet meer zo even schelden. Nee, maar het beeld is toch vooral de, dat de lagere en de middeninkomens deze bezuinigingen het hardst gaan voelen. Hoe verantwoorden de socialisten dit dan voor zichzelf? Nou ja, zo, kijk, Als Connie Kees zegt dat iemand met een inkomen van 700 euro opeens 70 euro belasting ja, gaat betalen... Dat is toch vreselijk. Wat niet gebeurde. Ja? Dat is kei- en keihard. Ja, dit treft ook de lagere inkomens. Zoals ook in Nederland. Maar in Nederland zijn het onevenredig de laagste inkomens die betalen. In Griekenland probeert deze regering de hogere inkomens iets meer te laten betalen. En dan toch komt de hele bevolking in verzet. Ik begrijp dat 80% van de Grieken tegen deze bezuiniging is. Ja, dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar Griekenland gaat over een paar weken failliet als deze maatregelen niet morgen door het parlement worden aangenomen. De Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank zijn daar heel duidelijk over. Die, die nieuwe tranche van 12 miljard euro op de 110 miljard in totaal... die Griekenland dan als lening zal krijgen binnenkort, eh, of in, in, in tranches... Die komt dan dus niet. Ja, dan houdt het dus op. Dan krijg je een ineenstorting van de economie... dan krijg je een ontwikkelingsland binnen de Europese Unie. Hmm. Minister Jager van Financiën die zei vandaag... dat die gesprekken met de banken positief uh, waren verlopen. Kortom, het ziet er naar uit dat die gaan bijdragen. Frankrijk heeft ook al afspraken met banken gemaakt. Geeft dat u uh, wat uh, vertrouwen, dat die sector ook echt gaat meebetalen? En het is goed als de banken meebetalen en als ze niet, zich, als ze niet de kans krijgen om zich hals over kop terug te trekken uit Griekenland en, en de risico's enkel te laten dragen door de belastingbetalers in Europa. Het, natuurlijk, de banken hebben de crisis veroorzaakt, afgezien van het feit dat de Grieken zelf hoofdoorzaak zijn van hun eigen huidige probleem. De crisis in 2008 begonnen toch met de bank, dus moeten ze meebetalen, natuurlijk. Ik vind wel dat het hier niet bij mag blijven. Er moet ook een bankentaks komen op de handel in aandelen en obligaties... waarmee een potje kan worden gemaakt om extreme situaties te lijf te kunnen gaan. Laten die banken hun eigen problemen kunnen oplossen. Dat zou erg veel schelen. Conny, uh, tot slot. Wat voor dag wordt het morgen? Een moeilijke dag, denk <laughs> ik. Uh, misschien met verrassingen, misschien niet... Uh, ik, ik durf, eerlijk gezegd, uh, en ik zeg dat niet gauw... ik durf geen voorspellingen te doen. Uh, er was uh, al een, een Griekse journalist die zei... Uh, tot morgenmiddag uh, durf ik geen voorspelling te doen... van hoe de uitslag bij deze stemming uh, zal zijn. Spannend. Dank je, dank je wel. En uh, Thijs Berman ook. Dank. Staan. Grote Jan, Superman in zijn rode Porsche en dan in de miljoenen villas in Kan en zijn tropez zie hem gaan. Misschien gaat hij met La la la la, Grote Jan, Superman, la la la la la la la, in de miljoenen, Oeh, la la la la, Saint-Tropez, nog meer miljoenen, misschien neem ik alles mee. Van uh, Martin Bosma van de PVV moeten meer Nederlandstalige nummers draaien. Ik hoop dat Belgen ook mogen. Dat was in ieder geval Eva de Roveren. Aan ons ligt het dus niet de keizer van de nacht. Hoe gaat ons land eruit zien? Blijft Nederland nog wel Nederland als er zoveel buitenlanders bij komen? Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er alweer een kerk gesloten wordt... en er een moskee bij komt? Waarom passen die nieuwkomers zich niet aan... Ze hebben geen last van mij, dus ik wil ook geen last van hen hebben. Ze pikken toch niet de baan in van mijn zoon? Ja, dat was Maxim Verhagen van het CDA. In het fragment dat u net hoorde... somde hij een aantal vragen op van verontruste Nederlanders. Vragen die het CDA volgens hem te lang niet serieus heeft genomen. Politiek redacteur Hans Andriga in Den Haag. Hoi. Dag, ja, Mikke. Het avond. lijkt er een beetje op dat Verhagen de PVV omarmt. Waar is deze CDA-minister mee bezig? Ja, Verhaag is de afgelopen maanden wat op de achtergrond uh, gebleven. Uh, hij kreeg dan ook veel kritiek over zich heen... omdat hij uiteindelijk de man was... die uh, het CDA in het gedo gedoogkabinet met die PVV trok. Nou, Dat maakte hem niet overal even geliefd. Maar vandaag uh, ontpopt hij zich een beetje als de partijfilosoof. Uh, hij maakte duidelijk dat het nu tijd is... dat het CDA een volgende fase ingaat. Het gaat nu niet goed met het CDA. Ze staan in de peilingen nog maar op 13 zetels. Dus ze hebben nog maar 21 in de Kamer. En dat waren toch echt nog maar een paar maanden geleden... En de kritiek is ook, het CDA is onzichtbaar, uh, geen visie, geen boodschap. Dus onaantrekkelijk voor kiezers. En de mensen lopen dus hard weg. En dat is ook logisch, vindt Verhagen. Het CDA heeft namelijk veel te weinig boodschap gehad aan burgers... die uh, bang zijn dat ze hun toekomst uh, zien veranderen... of onzeker te zien worden in deze snel veranderende wereld. Uh, dat ze angstig zijn. En angst, stelde Verhagen van vanmiddag... tijdens een bijeenkomst van het wetenschappelijk bureau van het CDA... juist angst is een voedingsbodem voor populisme. En omdat het CDA die angst, zorgen... en het gevoel van onbehagen lang niet serieus heeft genomen... zijn die kiezers naar de SP en naar de PVV gelopen. En dat, zei Verhagen, moet veranderen. Anders laten we namelijk die mensen over aan populistische partijen... die dit onbehagen wel benoemen... En daarvoor worden beloond met de ene na de andere verkiezingsoverwinning. En een groot deel van de mensen die een toevlucht zoeken tot partijen als PVV of SP... dat zijn mensen die eerder op ons stemden. Dat zijn onze mensen. Het CDA moet dus een antwoord vinden op het onbehagen. En het populisme, dat wil ik hier zeer nadrukkelijk zeggen... zal dus ook nooit het antwoord kunnen zijn van het CDA... Ja, Hans, als dat CDA die kiezers weer terug wil winnen... wat is dan de boodschap? Ja, het was een heel uh, doorvrocht uh, verhaal wat uh, Verhagen hield. Er was echt goed over nagedacht. Echt het zoeken naar die nieuwe boodschap. Maar op het punt van zijn lezing dat het, dat het aankwam... wat is dan die boodschap? Mm -hmm. Daar vond ik dat het wel een beetje begon te stokken. Uh, het is nog wel begrijpelijk dat uh, Verhagen verwijst... naar de Joods-christelijke uh, uh, Joods wortels. Ja. Uh, dat dat het uitgangspunt moet zijn... Uh, en verder verwees hij naar uh, de katholieke sociale leer, zoals die uh, eind 19e eeuw uh, onder andere door Pauzen in uh, encyclieken is beschreven. Uh, die katholieke sociale leer, zei je Verhagen, dat houdt het midden tussen uh, een kil marktliberalisme en uh, de sociale heilstaat. Geen van die beiden wil die leer, maar het zoekt daar een middenweg tussen. Uh, die katholieke leer die zou ernaar streven dat uh, ieder mens... in de gemeenschap een taak heeft, een persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat geeft mensen houvast in uh, onzekere tijden. Vaag die uh, besloot zijn verhaal als volgt. Het CDA wil ook richting geven, mensen overtuigen... vanuit de beginselen van het CDA. En het CDA zegt ook dat we absoluut ook het idee van de light cultuur weer moeten oppoetsen, benadrukt dat het primaat ligt bij westerse waarden. Maar laten we niet naar binnen gekeerd raken. Het vertellen van een gefundeerd verhaal... dat soms de publieke opinie trotseert... kan leiden tot verlies van populariteit. Ja. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit op den duur waardering zal oogsten. Want juist in een tijd van onbehagen... zoeken zwevende kiezers partijen met principes. Nou, op het snelherstel uh, zal het CDA ja, dus niet rekenen. Ze nemen er uh, de tijd voor. En ze hopen dus ook, Mieke, dat de volgende verkiezingen nog lang gaan duren. Oké, okay, tot zover Vragen en het CDA. Dan de andere reden dat jij uh, met mij in contact staat daar in Den Haag. De politicus van morgen. Iemand uit de Tweede Kamer van wie de politieke redactie van het Oog... verwacht dat we er nog veel van gaan horen. We hebben er al drie gehad. Vandaag de vierde en laatste. Wie oh wie... De man die vandaag naar voren wordt geschoven door de oogredactie... was wetenschapper, maar hij koos voor de politiek. Hij zit nu tot over zijn oren in financiële debatten. En Mark Rutte heeft zijn partij hard nodig voor een meerderheid. Laat me raden. Dus wij denken dat we het volgende politieke jaar heel veel gaan horen van... Ik ben Ronald Plasterk, ik ben kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik ben vier jaar geleden, na heel veel jaren in de wetenschap, in de biologie... ben ik de politiek ingegaan. Eerst in het kabinet, Balkenende vier. En nu ben ik woordvoerder, financiën. Dat is een hele moeilijke portefeuille, zeker nu. Hoe kon u als nieuw Kamerlid meteen zo'n belangrijke portefeuille bemachten? Ik vind het moeilijk om het echt aan één gebeurtenis op te hangen... mijn lange termijn agenda. Dat heb ik ook wel tegen mijn partij gezegd... toen ik zei, als ik me wil kandideren, wil ik graag de financiën portefeuille... Het was het idee dat de economische crisis die we nu, waar we middenin zitten... en die we achter de rug hebben, hopen we... die is niet, dat was geen natuurramp, die is door mensen gemaakt. Die is een gevolg van besluiten die in de tachtige jaren in gang zijn gezet... door Reagan en door Thatcher. En minder toezicht, meer markt, meer privatiseren, kleine overheid. Daar zien we nu de brokken van. En ik hoop dus dat ik iets kan bijdragen om de, die hele keten van de financiële sector die begint bij de consument, via de hypotheekadviseuren... en de banken en de toezichthouders en de accountants... en de internationale organisaties, om die hele keten duurzaam te maken. Om te zorgen dat je dus echt een, een, een stevige, duurzame financiële sector krijgt. Hoe kijkt professor Wim Voerman's aan tegen Ronald Plasterk als Tweede Kamerlid? Hij is denk ik uh, een, een goed Kamerlid in die zin dat hij dadig is. Uh, als je hem in de debatten ook ziet, hij is ontzettend scherp, een hele snelle denker... Uh, kan razendsnel koppelen tussen argumenten. Uh, dat heeft hij allemaal uh, mee. Maar hij zit nu wel een beetje als een kat in een vreemd pakhuis. Want hij heeft de uh, portefeuille natuurlijk uh, financiën. Maar ja, de Partij van de Arbeid is ook een echte economenpartij. En uh, daar heeft hij uh, mee te maken. Het is het slimste jongetje van de klas. Maar maakt hem dat ook door een goede woordvoerder financiën? Die, die financiën, dat, dat ziet er zo mooi uit... maar dat is een van de grootste bananenschillen die er zijn. Want uh, altijd als ze iets roepen, dan komt er iemand drie dagen later terug... met een uh, doorrekening van het CPB die uh, de grond onder de voeten uh, wegvaagt. Uh, dus dat is ontzettend lastig. Uh, en, en een glibberig terrein om dat te doen. En dan in de partij die het moeilijk heeft op het ogenblik. Waarom bent u de politiek ingegaan? U komt uit de wetenschap. Waarom die politiek? Ik heb eigenlijk een levenslange uh, interesse gehad in de politiek. Of in ieder geval, als ik heel ver terugga in mijn studententijd... ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dan komt ook zo'n moment dat je denkt... Uh, ja, als je allemaal zo goed uh, weet hoe we anders moeten doen... misschien moet je het dan ook zelf maar eens doen. En... Speelde ook nog een rol dat, dat u op een moment in uw leven was... dat u dacht van... De Nobelprijs, die zit er niet meer in. Ik ga gewoon iets anders doen. Nee, want dan is het een soort negatieve keuze. Nee, dat is het absoluut niet. En nu, ja, ik heb toen wel eens gezegd, toen ik net minister was... het is het gevoel alsof je met je skis aan op een voor jou doen wat, wat steile helling bent gezet. Dan moet je dus niet over je schouders gaan kijken van, van naar de vorige bocht. En dan moet je maar één ding doen, dat is gewoon gewicht goed op je voeten... en naar de volgende bocht kijken en, en concentreren op wat je doet. Meneer Voermans, gaan wij het komende jaar veel van Ronald Plasterk horen? Ik denk het wel. Hij heeft in ieder geval die drive om dat te doen. Die laat zich echt niet uh, de, zomaar daar uh, begraven als het niet lukt. Dat, uh, uh, dat deed hij niet tijdens zijn ministerschap. Dat zal hij nu ook niet doen. Hij heeft ook groot doorzettingsvermogen, denk ik. Um, en die uh, financiële agenda. Ik zie hem nog wel ergens in het komende jaar... Um, uh, met wat nu de Grieken uh, gaat gebeuren en wat er met de euro gaat gebeuren... om um, daar een geloofwaardige en goede rol in spelen en ook wel een goede oplossing uh, brengen. Hoe bent u op sociale media? Hoeveel volgers heeft u op Twitter? Ik heb een enkele site, maar die is uh, dat is bij deze ook excuus... aan al die mensen die daar vragen dat ze mijn vriendje willen worden. Of, uh, die zijn dus niet actief. Ik probeer een, een, in zekere zin een, een prikkelarbe omgeving te creëren... dat je niet de godganse dag achter allemaal berichtjes aanrent... en nog een beetje op de hoofdzaken kunt uh, bezig zijn. Ja, dat was uh, Ronald Plasterk. En u hoorde ook nog professor Wim Voerman van de Universiteit Leiden... die al die politici beoordeelde. We hebben er nu dus vier gehad. Janine Hennis plasgaard van de VVD. Roland van Vliet van de PVV. Kees Verhoeven van D66. En Ronald Plasterk van de PvdA. En deze vier zijn morgen in de Oogstudio te gast bij Clary Polak. En nu is het dus aan u, de luisteraar om te bepalen wie de politicus van morgen is. Ik zou het wel fijn vinden als u uw voorkeur zou willen aangeven... via onze site www.methetoogopmorgen.nl. Wranglers waren dit met No More Heroes, een nummer uit 1978. Punkrock uit de hoogtijdagen van de punk. En het heeft van alles te maken met het onderwerp wat er nu aankomt. Want morgen is het namelijk precies 30 jaar geleden dat Ivar Vies overleed aan een overdosis methadon. Ik weet niet of die naam nog veel uh, bellen doet rinkelen. Zijn tag is veel bekender en inmiddels legendarisch in de wereld van de graffiti en aanverwante straatkunst. Dr. Rad was een van de eerste Nederlandse graffitikunstenaars. En Martijn Haas schreef een boek over hem. Het ligt hier voor me. Het ziet er fantastisch uit. en Martijn Haas zit bij mijn studio. Welkom. Welcome. Ja, graffiti. Ik denk dat de meeste mensen in eerste. Dan ze zullen denken aan de New Yorkse straatcultuur, hip muziek. Maar dat is toch niet de wereld waarin we Dokter Rad moeten plaatsen? Hè? Nee, Dokter Rad uh, die was een onderdeel van de Nederlandse punkscene. En ook, uh, hij liep ook rond in de kraakwereld. En uh, zijn graffiti ja, reageerde heel erg op die op de kraker, krakerswereld en op de punkwereld. En, uh, dus het waren vaak een soort politieke slogans of kreten en zo. En het had niets van dat. Uh, New Yorkse, wat van die wat ronde veel meer... kleerrijke ja, ja, stijl, precies. een beetje bubblegum-achtig. Nee, dit was een hardwitte, uh, rauwe stijl eigenlijk. Ja, met veldstift, gewoon uh, kleine cartoons of grappige opmerkingen. Ja. Of straattaal. Uh, het, het, uh, hij was echt een, een, een, product van zijn tijd. Hè? Ja, uh, misschien moet je dat even schetsen. Die nou tijd, ja. kijk, hij is natuurlijk heel jong overleden. Ja, 21, over... ja. 21 ja. en dat kwam omdat hij. Uh, ja, zwaar verslaafd was. Een uh, verslaving die hij al heel jong ja. heeft opgedaan. En uh, ja, hij genoot van een bepaald soort vrijheid. Dat je in Amsterdam alle drugs kon krijgen. En dat, iedereen, dat er een algeheel idee was dat drugs ook uh, verheffend waren. Wat toen nog uh, in de jaren zeventig uh, veel meer speelde dan nu. En... Uh, ja, hij is echt het slachtoffer van, van die tijd en van die vrijheid. Nou, slachtoffer? Ik weet niet. Nou ja, niet. hij heeft het hij, zichzelf uh, erg lastig gemaakt. Ja, hij heeft het, uh, het begrip no future wel erg letterlijk genomen. Ja, nou ja, het is, het is moeilijk allemaal uh, te zeggen, want hij is natuurlijk heel jong geweest. Het was eigenlijk bijna nog een kind. Ja. Hij is, als je zegt dat uh, iemand uh, volwassen is op zijn 21, dan is hij een maand volwassen geweest. Ja. Dus, uh, maar dat, hij is echt ook een vertegenwoordiger van die, die generatie... Hè? Die, ja. die, die, net, die opgroeide in de tijd van de recessie. Er waren weinig mogelijkheden ja. om aan werk te komen. Dus mm -hmm. wat, nou ja, wat ik zei, die no future generatie Die, die ja. de kont tegen de krip gooide en ja, heel erg anti-establishment uh, werd. Ja. ja en hij, Op een zelf soort destructieve ja. manier. Ja. En uh, ja, dat kunnen externe factoren zijn geweest, zoals de werkloosheid en de, de angst voor uh, de atoomdreiging. Maar in zijn geval speelde ook wel mee, de, zijn ouders waren allebei uh, getraumatiseerd door de oorlog. En hij kon daar niet heel erg uh, goed uh, mee omgaan. Hij had daar niet echt een antwoord uh, op voor zichzelf. Nee, maar je hebt wel geprobeerd dus om een verklaring te zoeken naar die, die levensstijl, hè? Ja. In, in, in dat leven van die ouders ook, onder andere. ja. Ik heb, uh, zijn vader is inmiddels overleden... maar ik heb zijn moeder een aantal maanden gesproken. En uh, ja, proberen uit te zoeken wat die relatie is geweest... tussen hem en zijn ouders. En, en? Uh, ja, die, uh, die was aan de ene kant heel liefdevol... en aan de andere kant heel conflictrijk. Ja. En zij konden hem absoluut niet meer handhaven. Het was een heel wild jochie. Ja. En uh, hij is op zijn zeventiende uh, uit huis gezet... omdat hij niet meer te houden was. Thuis begon uh, te dealen en... Uh, zijn vader kwam uit Letland, hè? Zijn vader kwam uit Letland. Hij is op jonge leeftijd met zijn moeder uit Letland gevlucht... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En door Europa gezorven en uiteindelijk in Nederland geëindigd. Ja. En was een, ja, een hele een beetje anarchistische man... die ook heel erg anti-autoritair was. Ja. dokter Gat of Ivar dus. Ja. Die kon op kunstzinnig vlak heel goed met zijn vader opschieten... Maar als het over andere zaken ging, over zijn eigen vrijheden, zeg maar... dan had hij heel veel conflict. Ja, ik heb aan de lijn Niels Meulman. Dag Niels. Hoi, hallo. Beter bekend als Shoe, een ja. van de bekendste graffiti-kunstenaars van Nederland. Hoe goed was dokter Rad? Ja, hij is heel goed. Het is uh, alleen jammer dat we niet hebben kunnen zien... wat hij uh, na zijn 21 ste uh, is gaan doen. Ja. Maar ja, dat is jammer. Maar wat hij voor zijn uh, dood gemaakt heeft... Uh -huh. Ken je dat werk goed? Ja, ja, tuurlijk. Dat was in uh, Amsterdam. Ja, toen, ja, ik was toen uh, wat jonger dan hij, dus twaalf uh, of zo. Maar toen was er, ja, er was wel een behoorlijke graffiti scene. en daar was hij wel een van de ja, kopstukken van. Ja. Ja. Maar, maar het was inderdaad heel erg de punktijd. Mm. Ja. Jij werkt ook veel met uh, typografieën, hè? Kalligrafie noemen ze dat, toch? Nou ja, dat heb ik, dat heb ik zelf uh, genoemd, Calligrafiti. Ja. Okay. Calligrafiti, ja. En uh, heeft hij je beïnvloed? Ja, ja zeker wel, tuurlijk. Uh, ja, vooral in die, in die begintijd, ja, toen ik echt net begon, zeg maar. Um, ja, hij was eigenlijk de eerste die, die echt een beetje wat groter werk ging doen. En dan, en dan niet beïnvloed door de New Yorkse uh, mm -hmm. uh, stijl, de, weet je waar ze de, de metro's uh, spaten. Mm -hmm. Want het was toen nog niet bekend gewoon, dat wisten wij nog niet. En um, ja, dus, dus hij, uh, de, de, ja die stijl dat was heel erg calligrafisch. Uh, en uh, dat, ja, ik, ik, jullie hadden het net over hun vader geloof ik. Ja. Maar goed, daar heb ik volgens mij ook wat van meegekregen toen. En uh, ja, hij was wel een soort grafische man en maakte ook... Uh, Publicaties, de koekrant en dat soort dingen met uh, Diana Ozon en Hugo Kaagman en zo. Ja. Ja, ja, jij bent inmiddels uh, een bekend kunstenaar, hè? je hebt een eigen galerie, toch ben je ook in die tijd begonnen, al was je dan wat jonger. Maar zijn die vroege jaren tachtig toch bepalend geweest voor wat jij nu doet? Ja, zeker wel. Alleen is wel een ja, groot verschil, ja. Uh, toen, toen eenmaal de, de het boek Subway Art uitkwam en, en er kwamen wat, wat foto's en dingen. Ja, over, de, over de, de Atlantische Oceaan heen. Uh, toen dachten wij van, hé, hey, uh, het, het kan ook nog groter en, en meer, en op trams en op metro's. En ja, en, ja dus toen uh, is het in een soort sneltreinvaart uh, ontwikkeld, maar wel heel erg op die Amerikaanse uh, stijl, zeg maar. Ja. En toen is het echt geëxplodeerd, zeg maar veel groter geworden ja. dan toen het in die punktijd was. Ja. En Martijn uh, Haas, uh, ja. waarom heeft het zo lang geduurd voordat het werk van Dr. Rad echt gewaardeerd werd? Nou ja, het uh, werd aanvankelijk al wel gewaardeerd door, uh, door mm -hmm. de punks in de subcultuur van de punk. En uh, later in de jaren tachtig hadden ik, uh, graffiti makers zoals Shoe. Ook wel bewondering uh -huh. voor hem. Maar het werk was nauwelijks te zien. Het, het verdween al snel uit de straat van Amsterdam. Ja. Of het verdween in de mappen bij mensen thuis. Of uh, op de schoorsteenmantel. En uh, ja, sinds je internet hebt... Uh, en weer beelden uh, van dokter Rad tevoorschijn komen... Dat is, het. Vinden, ja, is het opeens veel makkelijker... om uh, dat werk eens een beetje te beoordelen en I binnen te halen. Ja, want alles wat hij op die muren... want ook voor op je boek staat... dat hij met een, met een stifte eh, op een deur, geloof ik, iets, iets tekent... Ja. dat is natuurlijk allemaal weg. Ja. Dus, dus er is heel weinig werk overgebleven. Nou, er zit alleen in Café nieuw zuid voorbeelbal... Eh? nog een klein houtsnijwerkje van Dr. Rad in een oude telefooncabine. En er zit uh, in de straat waar die is opgegroeid, daar een zijstraatje daarvan... daar zit een uh, grote graffiti van hem, die is eigenlijk ja, staat... bijgehouden door de familie. Dat is in de Hondenkoeterstraat oh, ja. in uh, Amsterdam-Zuid. Ook een naam van de schilder, Hondenkoeter. Ja. En dus, je hebt toch nog wel vrij veel op kunnen duikelen. Ja, dat was fantastisch om te doen. Want ja. uh, eigenlijk, uh, ja, die jongen die is vrij jong overleden. Maar hij kende ontzettend veel mensen. Ook veel kunstenaars en punks. Ja. En, maar hij maakte iedere dag tekeningen. En dus zijn, zijn oeuvre is eigenlijk een soort dagboek. En de meeste mensen bewaarden dat to toch wel, weet je wel. En, ja. uh, vaak, uh, dat ze toen al het idee hadden, het is bijzonder. Ja. En hij... Verkocht natuurlijk ook wel eens wat dingetjes zodat hij weer drugs van kon kopen. Ja, ja. En Zou hij um, al die aandacht die er nu uh, voor hem is door dit boek uh, hebben kunnen waarderen? Zou hij te gek hebben gevonden? Ja. ja. Waarom? Nou, uh, omdat hij uh, ja, eigenlijk dol was op aandacht en uh, graag de publiciteit bespeelde. En, uh, een beetje zoals Alain Herman Brood uh, ja? niets liever wilde dan beroemd zijn. Ja. Het, uh, ja? Dat, ja, dat zat helemaal in zijn aard. Hij maakte ook heel veel werk wat refereerde aan zijn eigen mythische status. En uh, bijvoorbeeld uh, dan maakte hij een soort graftombe... waar hij dan uh, de lezer of de kijker uh, de vrijheid gaf om uh, zijn eigen naam nog in te vullen. Ja. Um, Shoe, ben je er nog? Ja. Ja. ja. Kun je nog even tot slot vertellen hoe het nu zit met de Nederlandse graffiti cultuur? Is daar sprake van? Ja, alleen maar establishment of niet? Nou, nee, helemaal niet. Er, zijn, er wordt nog steeds uh, in, in Amsterdam, in ieder geval, maar ik weet ook wel door het hele land, uh, heel veel uh, gespoten. Ja. En um, ja, som, sommige heel goed en sommige minder goed. Maar, en en soms, ja, ongetwijfeld uh, kids van 12, maar ook uh, oude garden van, van uh, 40. Ja, ik ben zelf 43 nu, ja. dus. En ja, ik ga niet meer elke, elke dag de straat op, maar wat ik, wat, het werk dat ik maak is wel heel erg beïnvloed uh, daardoor. Ja. Ja, en, en, en, en ja, eigenlijk juist heel erg door Dr. Door Rad ook, omdat ik ja, toch op een gegeven moment dacht van, moet die, die Amerikaanse invloed, misschien moet ik er toch eens even kijken wat, wat, wat we zelf hier uh, voor, uh, voor uh, ja, stijlen hebben ja. bedacht. En misschien moet daar even verder. En dat, uh, dat is calligrafiti Ja. Oké, okay, dankjewel. Aspect. En uh, het is uh, een mooi eerbetoon aan dokter Rad, dit uh, boek: De Godvader van de Nederlandse graffiti. Ja, dankjewel, Martijn Haas. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Het is een primeur morgen. Voor het eerst fluit een Nederlandse scheidsrechter bij een echte topper in Egypte. Al-Ali tegen het altijd lastige Zamalek. De nummer 1 tegen de nummer 2. Kevin Blom, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, hoe gaat u dat doen met uw twee Nederlandse assistenten? Hoe we het gaan doen, gewoon net zo eigenlijk als in Nederland of uh, op de andere internationale velden. Ja, hoe heeft u zich voorbereid? Nou, wat we hebben gedaan is eigenlijk uh, ja, met elkaar uh, wat beelden bekeken van, uh, van beide teams. Uh, ja, hoe spelen ze, hoe ziet dat eruit en wat kunnen we verwachten. Uh, er zitten morgen 80.000 mensen, dat is echt onvoorstelbaar. En die, die zullen een enorm kabaal maken. Ja. Dus, uh... Kent u bijvoorbeeld de namen van de spelers? Nee, nee ja, het zal met name Mohamed en Hassan zijn. Want uh, dat is toch wel de namen die ik heel veel terug zie komen. En voor de rest uh, ja, heb, ik een, uh, heb ik gezien dat er een Braziliaan... Uh, en wat, uh, wat mensen uit Marokko uh, hier voetballen. Um, ja, voor de rest uh, zal het met name toch Egyptische spelers zijn. Dus uh, ja, wel heel uh, apart qua communicatie, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Is dat niet lastig dat ja. u niet met ze kunt praten? Nou ja, in principe praat je toch altijd met je fluit. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, is internationaal en zowel nationaal uh, toch aan de orde. De regels zijn hetzelfde. Uh, zowel wereldwijd wordt er op dezelfde manier gevoetbald. Dus uh, ja, de spelers begrijpen echt wel uh, wat wel en niet mag. En uh, zo niet, dan maak ik ze dat heel erg snel duidelijk door middel ja. van handgebaren. Of Engels, of, uh, of wat voor andere meer dan ook. Maar het gaat gewoon wel op een, op een goede manier uh, verlopen morgen. Ja. Tot zover de nadelen van de taalbarrière. Maar wat ja. zijn de voordelen dat u de naden niet kunt verstaan? Nou ja, de voordelen is wel uh, dat, je, dat, je, dat je natuurlijk niet alles kan verstaan. Ik krijg in het Nederlands nog wel, eens wat, uh, krijg nog wel eens wat verwijten naar je hoofd. En dan denk je van, nou ja, dat kan ik maar beter niet horen. En hier, ja... Door het taalgebruik is dat natuurlijk eigenlijk uh, voor ons onverstaanbaar. Dus uh, ja, is dat wel weer een pre. En uh, ja, aan de andere kant is het ook een voordeel dat je heel onbevangen zo'n wedstrijd ingaat. Uh, je kent de spelers bijna niet. Uh, je ja. moet het echt doen met beelden van internet. Ja. Dus uh, ik snap het. Ja, dat is toch wel heel erg uh, typisch. U hebt geen uh, kleine cursus uh, Arabisch is geld worden gevolgd. Nee, dat niet. Nee. Ik heb me wel laten informeren door een uh, Swarma bij ons in, uh, in Alf van der Rijn. Ja. En die zei ook, hij zegt het is echt een, een echt een gekke huis daar. En ja, de spelers die vreugen zich daarop En uh, ja, ook ja, wij als arbitrage zijn enorm vreugd met deze ja. aanstelling. Ja, en van de spreekhoor zult u ook geen last hebben? Nee, wat dat betreft moet ik echt afgaan op de vierde man die erbij staat. Dan zal ik hem ook wel instructies over geven. Ja. Want, uh, maar ik, heb niet, ik weet echt niet hoe de richtlijnen hier zijn om te spreken, hoor. Maar uh, ja, dat is ook echt afwachten. Ja, oké. Okay. En prettige wedstrijd morgen. Ja, hartstikke bedankt. Dag, Kevin Blom. Dag. En morgen zit hier Clary Polo. Oh nee, die zit in Den Haag voor het slotdebat.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 Het nieuws van alle kanten. Voorzitter, dank u wel.